Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal. De Tweede Kamer vindt dat Rutte en Plasterk in het afluisterschandaal van Amerika... de spierballen moeten laten rollen. Hier ook over het NOS-journaal Mark Visser. En daarvoor is zelfs een kamermeerderheid van PvdA en de oppositiepartijen SP, CDA, D66 en GroenLinks. Zij vinden de reactie van het kabinet tot nu toe te zwak. PvdA-kamerlid Recourt noemt het evident dat het kabinet de Verenigde Staten om opheldering moet vragen. Je moet heel duidelijk zeggen als Nederlandse overheid, als Europese overheden... Verenigde Staten, zo ga je niet met bondgenoten om, zo ga je niet met de privacy van onze burgers om. Dit is onacceptabel. Dat mag wat mij hebt, heel stevig genoemd worden. Privacy vind ik het belangrijkste, maar je kan ook handelsbelangen bedenken. Eerder vandaag noemde premier Rutte in de Kamer het afluisteren door de NSE. van onder andere de Duitse bondskanselier Merkel. totaal onaanvaardbaar. Nederland moet uitgeprocedeerde asielzoekers voorzien van eten, kleding en onderdak. Dat zegt een speciaal comité van de Raad van Europa. Het is nog geen definitieve uitspraak, maar het comité zegt dat Nederland voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers en andere vreemdelingen zonder papieren op straat mag zetten. Het kabinet kan de uitspraak naast zich neerleggen. Maar rechters laten uitspraken van de Raad van Europa zwaar meewegen als ze over individuele zaken moeten oordelen. Volgens vluchtelingenwerk worden in Nederland jaarlijks zo'n 5000 uitgeprocedeerde asielzoekers op straat gezet. De Keniaanse president Kenyatta moet op 5 februari voor het internationaal strafhof in Den Haag verschijnen. Een proces waarin Kenyatta terechtstaat voor misdaden tegen de menselijkheid zou eigenlijk op 12 november beginnen. Maar vorige week vroeg de verdediging om uitstel, omdat Kenyatta meer tijd nodig had vanwege de nasleep van de aanslag op het Westgate winkelcentrum in Nairobi. Kenyatta wordt net als zijn rechterhand Ruto verdacht van het aanzetten tot geweld na de verkiezingen van 2007. Daarbij vielen meer dan duizend doden. In Turkije zijn vier vrouwelijke politici met een hoofddoek... de vergaderzaal van het parlement binnengegaan. Dat was bijna 90 jaar lang verboden... omdat de hoofddoek in het seculiere Turkije werd gezien... als een uiting van de politieke islam. Wie in het parlement toch een hoofddoek droeg, werd de zaal uitgezet. Maar begin deze maand heeft de regerende AK-partij de regels veranderd. Vier vrouwelijke parlementariërs van de AK-partij maken daar nu gebruik van. Tegenstanders zeggen dat de regering probeert Turkije verder te islamiseren. Zorgaanbieder TSN is bereid 800 thuiszorgmedewerkers... van Sensire in de Achterhoek over te nemen. Ze behouden erbij hun salaris en arbeidsvoorwaarden. TSN wil eerst de zekerheid dat de gemeenten in de Achterhoek... bereid zijn om voor de thuiszorg hetzelfde tarief te betalen. Sommige wethouders liggen nog dwars. Volgens vakbond Avocabo zou het verschrikkelijk zijn als de deal niet doorgaat. En dat zou betekenen in onze ogen totale chaos, juridische procedures... ook een hoop kosten die daaraan verbonden zijn... en nog veel erger, nog langere onduidelijkheid voor deze mensen en hun cliënten. De honderden medewerkers van Sensire werden dit voorjaar ontslagen... en zitten sindsdien zonder werk. Een notaris in Leiden Dorp heeft een ludieke protestactie verzonnen tegen het verkopen van notariële producten door de HEMA. Het notariskantoor gaat rookworsten verkopen. Klanten van de HEMA kunnen sinds een paar dagen bij het warehuis testamenten en samenlevingscontracten afsluiten. De notarissen in Leiden Dorp hebben daar moeite mee. Wij dachten toch altijd dat een notariële product maatwerk was en geen eenheidsworst. En dus wij dachten, van, nou, als, de, als de HEMA uh, dit soort notariële producten kan verkopen via het warenhuis, dan uh, kunnen wij wellicht uh, ook HEMA-producten gaan verkopen. En morgen tussen tien en vier hebben we een, uh, een marktkraampje voor ons kantoor staan. En daar gaan we de, de rookworsten uitventen. Het is vrijwel overal bewolkt met regen en motregen. En die trekt langzaam naar het noordoosten. Aan zee waait het stevig. Vannacht even droog, maar vanuit het westen weer buien, ook overdag. In het zuiden pas s avonds regen. En het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dan de verkeersinformatie Johnson Hoka. Met 49 fiets, goed voor 160 kilometer. De meeste fiets staan in de regio Rotterdam. Vooral veel vertraging op de A16. Richting Rotterdam staat voor Knoopend Ridderkerk door een ongeluk 5 kilometer. Bij Knoopend Ridderkerk is de linkerrijst ook dicht. En op de andere rijbaan richting Breda, dan staat op de parallel rijbaan tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 8 kilometer. Bij Knoopend Ridderkerk is de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. Verkeer in de regio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 Bonjour, monsieur Dupont. quest ik qui à l'aimente? Ah, le pakketje à l'intérieur. Vous êtes content? Ah, maar aussi. Pardon? Toujours uh, FedEx. Ah, naturellement. FedEx. Hé, hey, zo kan het is ook. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1. 2, met de 3, NS Business Card loopt het al snel op. 14, 15, minder kilometerkosten en minder administratie. 21, 22, met deze alles-in-een reisoplossing reizen uw medewerkers op rekening met één kaart van deur tot deur. 28, 28, zo kunt u tot wel 30% besparen. 30? De NS Business Card is er al vanaf 0 euro. Meer weten? Ga naar ns.nl slash zakelijk. Niet zo slim. De nieuwe sloopservers van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd. Ja.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 Zeven minuten over vijf is het. Edward Snowden heeft een baan gevonden in Moskou. Maar het is wel heel wat anders dan zijn vorige comfortabele leventje. And you know, you live a privileged life. You, you're living in Hawaii, in paradise, and making a ton of money. Wat hij zo gaat doen, dat hoort u straks. De Tweede Kamer sprak vandaag over wat Snowden allemaal teweeg heeft gebracht. En de Kamer vindt de kabinetsreactie op het afluisterschandaal te zwak. Premier Rutte en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... die noemden de spionagepraktijken van de NSE onacceptabel. Maar volgens de Kamer gaat het kabinet daarmee niet ver genoeg. En dat vindt ook PvdA-Kamerlid Jeroen Rekoehr. De hoeder van het Vrije Westen wordt de Verenigde Staten genoemd. Inmiddels heeft de Verenigde Staten wel bewezen... een soort Big Brother-achtige uh, wijze van burgers in de gaten houden te hanteren. En in ieder geval de wijze waarop wij Nederland privacy willen beschermen... is op, aan die kant van de oceaan wordt er heel anders over gedacht. En dat willen we niet. Ons systeem is daarmee een lek systeem geworden. Onze privacybescherming is lek. Nu was er vandaag weer een debat met onze premier Rutte... Uh, eerder zijn er debatten geweest met uh, minister Plasterk over de kwestie. En elke keer blijkt eigenlijk dat het kabinet niet van plan is... die relaties met deze bondgenoot op scherp te zetten hiervoor. Vindt u dat ons kabinet wel een duidelijk genoeg signaal afgeeft? Je moet heel duidelijk zeggen, als Nederlandse overheid, als Europese overheden... Verenigde Staten, zo ga je niet met bondgenoten om. Zo ga je niet met de privacy van onze burgers om. Dit is onacceptabel. Dat mag wat mij heel stevig genoemd worden. Privacy vind ik het belangrijkste. Maar je kan ook handelsbelangen bedenken. We zijn op dit moment het onderhandelen met de Verenigde Staten... over betere handelsafspraken. Dan kun je niet vervolgens als Verenigde Staten in Europa... Uh, spionage plegen bij bedrijven... om, die, om economische geheimen via de achterdeur dan toch binnen te krijgen. En daarmee je voordeel mee doen. Zo ga je niet met elkaar om... Overheden, Nederlandse overheid laat dat horen. Ja, Vindt u nu dat we te gemakkelijk over ons heen laten lopen? Ja, kijk, het is natuurlijk... Uh, als Nederland alleen moet je dat heel duidelijk laten horen. Je maakt niet het grote verschil. Dat moet je samen in Europa doen. Maar ook als Nederland moet je wel heel duidelijk laten horen. Uh, dit kan echt niet. Nu zegt onze premier en onze minister Plasterk van Binnenlandse Zaken... verantwoordelijk voor de AIVD in Nederland... van ja, um, we gaan een no-spy-verdrag... Net als de Fransen en de Duitsers dat nu met de Amerikanen willen sluiten... daar, daar, daar sluiten we ons bij aan. Is dat, is dat een optie, zo'n afspraak? We bespioneren elkaar niet. Nou, ik, ik zou er niet voor gaan liggen. Uh, het is prima dat je het afspreekt, maar ik vind het ontzettend gek dat dat nodig is. Uh, evident dat je elkaar niet bespioneert. En bovendien, als je het wel doet, is het evident dat je dat niet tegen elkaar gaat zeggen. Dus wat je zegt, wat je afspreekt, is we houden ons aan de regels die we al eerder hebben afgesproken dank je de koekoek. Dat lijkt me vrij voor de hand liggend. Ronald Verraak van de uh, SP-fractie in de Tweede Kamer. Opnieuw een splinter informatie. Minister Plasterk heeft informatie waaruit je kunt afleiden... dat inderdaad de NSE beschikt over metadata van onze telefoniegegevens. 1,8 miljoen telefoongegevens. Uh, Is dat verontrustend dat we nu toch weer een kleine bevestiging krijgen? Ja, ik denk al heel lang dat de Amerikanen alles kunnen... Alles kunnen horen, alles kunnen zien wat we op onze telefoon en met onze computer doen. Uh, en ja, helaas zien we steeds meer informatie die dat bevestigt. En dit is weer een extra stap. Uh, de NRC geeft het toe, terwijl de NRC het altijd had ontkend. De minister geeft het toe, terwijl hij altijd heeft gezegd, ik weet het niet. Ja, er moet snel opheldering komen en snel meer informatie komen. Premier Rutte zei vandaag ook weer in debat uh, met de Kamer... Uh, we gaan onze relaties met deze bondgenoot niet op scherp zetten. Ja, maar een bondgenoot is alleen een bondgenoot als je ermee kunt samenwerken. Vrienden zijn alleen vrienden als je er niet bang voor hoeft te zijn. Wat hier aan de hand is, is dat wij samenwerken met Amerika... in de internationale strijd tegen terrorisme. Maar dat de Amerikanen diezelfde strijd misbruiken... om economische spionage te plegen bij onze bedrijven... politieke spionage te plegen bij onze politici... en daarmee zelf de internationale strijd tegen terrorisme ondermijnen. He, dus uh, ik zou het bijna zeggen... ook in het belang van de Amerikaanse burgers... moeten wij zeggen, hier en niet verder... Met die boodschap wordt het kabinet dus op pad gestuurd. U hoort een verslag van Michiel Breedveld. Nou de man dus die al uh, dit rumoer veroorzaakt heeft... over het afluisteren door de NSA, Snowden. Die heeft een baan gevonden in Moskou. Volgens zijn advocaat gaat hij vanaf morgen aan de slag bij een website. David-Jan Godfray, onze correspondent in Moskou. David-Jan, uh, wat is dat voor website waar hij gaat werken? Ja, dat, dat weten we niet. Dat heeft die advocaat, die Kutscherina heet... er niet bij verteld uit veiligheidsoverwegingen. zei die, Want als iedereen weet waar die werkt... dan is hij ook heel, heel makkelijk te vinden. Niemand weet ook waar die woont, bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat in augustus... net nadat Snowden hier in Rusland asiel had gekregen... er een aanbod is geweest... van een van de grootste websites in, in Rusland. Het is Wekcontacten. Zeg maar het Russische Facebook. Daarom is een, daar is een baan aangeboden als hoofdprogrammeur. Of in ieder geval iets heel erg hoogs. Het zou kunnen... Dat dat hij daar nu morgen, want het is per 1 november, aan de slag gaat. Maar zeker weten, doen we het we. Dit is in ieder geval wel ergens bij een website... ergens in de informatietechnologie. Um, en uh, bij een van de grootste sites. Dus het dus, dus, dus zou dat contacten kunnen zijn. Ja, de, ook wel uh, weer dapper van zo'n bedrijf, denk ik. Want uh, ze hebben eerder gezien wat hij bij zijn vorige baan heeft gedaan... Hè, waar de halve wereld hem dankbaar voor is... maar zijn vorige werkgever natuurlijk niet... Nee, dat is zo. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij bij een bedrijf gaat werken... waar zulke gevoelige informatie beschikbaar is. Uh, dus uh, het is een, een, een privébedrijf. Het is een soort van, van Facebook. Daar is natuurlijk een heleboel privacygevoelige informatie van burgers. Maar, maar er zijn in ieder geval geen staatsgeheimen aan, aan de orde. Dus wat dat betreft is het zo heel erg dapper misschien toch ook weer niet. Hm. Het is wel een teken dat hij zich aardig aan het zettelen is in Rusland, of niet? Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Hè. Hij heeft Per 1 augustus heeft hij asiel gekregen voor een jaar. Dus deze aanstelling kan in ieder geval niet langer zijn dan een jaar. Hoewel dat asiel uiteindelijk wel verlengd kan worden. Maar bij zijn, bij zijn aankomst in Moskou eind juni heeft hij steeds gezegd... ik wil naar Zuid-Amerika, naar Ecuador, naar Venezuela of naar Bolivia. En toevallig was gisteren de president van, van Ecuador in Moskou... die zei, wat ons betreft kan hij nog steeds bij ons politiek asiel aanvragen. in Ecuador dus, en dat zal hij dan waarschijnlijk wel krijgen. Maar de stap die nu gezet is lijkt er in ieder geval op te duiden dat, uh, dat Snowden de komende maanden... misschien wel uh, tot uh, augustus volgend jaar in ieder geval in Rusland blijft... en zich uh, ja, hier toch redelijk op zijn gemak voelt. En de Amerikanen laten hem dus kennelijk daar met rust. Nou, de Amerikanen kunnen er weinig aan doen. Er is natuurlijk herhaaldelijk verzocht, zelfs tot op het hoogste niveau... om Snowden uit te leveren. De Russen hebben daar steeds nee op gezegd. Dat doen we niet. Uh, tenzij uh, Snowden zelf zich niet aan de afspraak houdt... dat hij geen verdere Amerikaanse belangen mag schaden. Dus dat hij niet verder mag lekken. Als hij zich aan die uh, voorwaarden houdt... dan uh, krijgen, ze, krijgen de Amerikanen in ieder geval niet van Rusland. En ik kan me toch moeilijk voorstellen... dat de Amerikanen hem hier in Rusland komen ophalen op de een of andere manier. David-Jan Godvrouw was dat, vanuit Moskou. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Uitgeverij Sanoma schrapt 500 van de 1600 banen. 32 tijdschriften gaan in de verkoop. Jeroen de Jager, jij bent met dat nieuws vandaag... naar een tijdschriftenhandel in Breda gegaan... waar ze geloof ik 7000 titels hebben... als ik dat goed heb onthouden van jouw eerdere verhaal. Ja. Het is bizar om te zien, hoor. En dan uh, zijn ze ook nog mooi neergelegd. Uh, want je hebt van die tijdschriftenhandelaren... die schuiven al die tijdschriften over elkaar heen... dat je eigenlijk niet ziet wat er ligt. Maar hier liggen ze allemaal frontaal in zicht. En dat ze er zijn, en, uh, nou ook 7.000 tijdschriften. 7.000, ja. Dan denk je toch... er moet wel markt zijn, Claudia van Dongen. Hier de eigenares van IMS. Uh, International Magazine Store. Het zijn ook veel buitenlandse titels, hè? Ja, er zijn uh, merendeel uh, ja, Engelse en Amerikaanse bladen. We hebben ook uh, veel Duits, Frans, uh, ja... ja. En merk je bij die buitenlandse bladen eigenlijk ook dat het slechter gaat? Ja, sowieso gaat de losse verkoop uh, daalt. Het gaat dit jaar. al minder laat. Ja, dit tijd. jaar. Wij zijn hier in 2010 begonnen en uh, toen ging het ieder jaar nog stijgende. Maar dit jaar merken we dat het, uh, de losse verkoop daalt. U had eerst uh, hier aan de overkant van de straat, uh, staat, of in het midden van het uh, van plantsoen eigenlijk, daar staat nog de kiosk uh, van vroeger. Daar heeft u lang gezeten met uw moeder als voorgangster. Ja, mijn moeder was voorgangster. Ik heb dat zeven uh, ja, jaar in gestaan samen met uh, mijn compagnon Marianne, mijn schoonzus. En uh, dat was een hokje 4x4, maar wij hadden daar wel uh, 2000, uh, 2000 uh, titels. 2000 titels. Dus u kunt een beetje zeggen, en dat weet u ook wel... want soms kom, komen er nieuwe tijdschriften hier binnen en dan weet u eigenlijk van tevoren... Dat gaat niet lopen. Ja, we hebben laatst een blad uh, Lisette binnengekregen. En uh, dan kregen we binnen en nou, wat moet ik hiermee? Uh, hoe lang, uh, dat is een nieuw blad. Maar hij uh, heeft vijf weken in de winkel staan en nu uh, wordt het dan niet meer geleverd. Dus, uh... Ja, en hier, uh, uh, we lopen even hier langs, langs de wanden. Ook een ander blad, blond, hè? dat schijnt hip te zijn op het moment. Dat is een merk van... Uh, van Servies. Van je hebt nu ook een tijdschrift? Ja, we hebben nu een, mag een magazine uitgevoerd. Gaat het lopen? Ik heb er eentje verkocht en dat ligt er al anderhalve week. Dus ja. uh, ik weet het niet. Eigenlijk hadden ze u in moeten huren bij Sanoma. Ja, specialist hè, zijn wij. Ook wel, hè? Ja, 50 ja, jaar al bezig. Je ja, ja, ja, ja, kunt absoluut. het voorspellen, hè? Ja. ja, nou, ik kan niet voorspellen. Nee, maar een beetje wel. <laughs> ja, wij weten wel. Wat Wat binnenkant. is de succesformule? Ja, dan moet ik zeggen Linda. Ja, <laughs> dat, dat is, is succes. Ja, dat werkt, hè? Linda is echt... Uh, ja, en een beetje ook wel het, uh, het crea-bea, de flow, happiness. Dat loopt ook allemaal goed. Maar er worden dan vervolgens uh, allerlei, op Linda, allerlei andere formules op losgelaten. Uh, ik weet niet, uh, uh, Maarten, hoe heet die? Uh, uh, Maarten, ja. Uh, ja. dan heb je... Uh, ja, die eenmalige Lomo's. ja klopt. En, ja, ja, die gaan dan wel als, uh, als warme broodjes. Maar dan? eenmalig. Eenmalig inderdaad, ja. ja anders werkt het niet. We gaan even terug naar dat karretje, want uh, het uh, fatale karretje kun je wel ja, zeggen, is waar is ze allemaal veel. op liggen. Hè? Ja, het is echt veel. Dat zijn de zo. titels die dreigen verkocht te worden, of die verkocht moeten worden, of samengevoegd te worden. Gaan we er even doorheen, want dan gaan we even die voorspelling doen. Welke gaan het gewoon niet redden? Denkt u, hè? Denkt u? Denkt Claudia van Dongen hier van Ims? Daar hangt wat vanaf. Nou, daar kom ik hoor. Nee, hoor. Uh, ja, ik ben er wel geschrokken van de titels. Uh, want er ligt toevallig het blad fiets tussen. Maar het uh, fietsen, ja, dat is uh, helemaal hot. En dat blad verkoopt goed. Dus dat denk ik niet. Ik denk het blad dit, blad tuinieren. Ziet er een beetje oudbollig uit. Gaat het niet redden? Denk ik niet. Helaas. Uh, de ja, de truckstar. Ja, er is minder animo voor om... Truckstar, uh, weg op mij. Uh, Helaas. Motorbladen... Um, Misschien een samenvoeging van de Motor73 met de motor. Want die ja. liggen er ook allebei. Ja. Ja, kijk. Uh... De kijk, ja. ja. Ik las hem vroeger nog. Ja. ja. ja. Ben je ook al oud? Daar weet ik iets van de radio. <laughs> zeg, uh, ja, wel triest natuurlijk uh, dat, het, uh, dat het zo loopt. Ja, want uh, wij, uh, wij zijn echt tijdschriftenfrieken. En het is ons ding. En wij zitten er al zo lang in. En als we het zo zien liggen, dan, uh, dan doet hij dat wel al wat. Ja. Ja. ja. Ja. Um, tegelijkertijd leeft u er wel van en het gaat gewoon goed ja maar ik denk dat onze kracht is echt uh, specialisme wij, uh, wij hebben en wat onze... kan Sanoma daarvan leren uh, ja waar kan Sanoma van leren um, dat weet ik even niet weten we niet Nee, weet ik even. we nou, er over nadenken daar ja. gaan we ja, volgend een uur goeie. misschien nog even ja. over hebben we ja. gaan met de klanten spreken als ze er zijn straks nog om kwart over zes het is ja. koopavond dus wie weet oké okay. oké okay. John Zouka, hoe is het met de files? Nou, het is nog een normale avondspits 150 kilometer. Alleen niet voor het verkeer op de A16. Rotterdam-Breda in beide richtingen staan bij Knoopert Ridderkerk. Files van 7 kilometer. Komt er ongelukken op de rijbende richting Rotterdam, is de linkerreis ook afgesloten bij knooppunt Ridderkerk. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en knooppunt de 7 kilometer. Straks in het Radio Eentje naar Alexander Boogaerts... over de overwinning bij de World Series Honkbal. Dat is straks. Nu Triggerfinger. Oh, I beg you. Can I Follow. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? De versie I Follow Rivers van Triggerfinger gespeeld bij Giel op 3FM. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Xander Boogaerts won vannacht met zijn Boston Red Sox de World Series honkbal. De jonge Boogaerts vertelde net aan Robert Meder hoe hij de wedstrijd ervaren heeft. Ik was een beetje nerveus in het einde van de wedstrijd, maar uh, het, ko het komt wel goed. Uh, we hadden gewonnen. Ik kan, nog steeds het, ik kan het nog steeds niet geloven, maar uh, het is realiteit. Wat, wat gebeurde er allemaal na die laatste klap? Iedereen was emotioneel, iedereen was blij. Uh, het is sinds uh, zo'n 95 jaar dat dit niet, niet had gebeurd. Dus dat we een wedstrijd in, in Fenway hadden gewonnen om het af te sluiten. Dus het was iets heel goeds voor de fans. Maar ook voor het team? En ook voor jou? En wat, wat gebeurt er dan allemaal in de kleedkamer waar wij niet bij zijn? <laughs> veel champagne, veel champagne. Iedereen blij en... Uh... En veel feesten daarna. Ik had mijn familie ook binnen. Uh, ik had mijn broer, mijn moeder, mijn, mijn oom en een vriend. Dat moet heel uh, speciaal zijn geweest. We hebben je moeder in Nederland ook wel op de radio gehoord. En toen vertelde ze over uh, de amandelbomen bij je oma. Dat je daar het ook uh, wel hebt geleerd. Kan, ja. je, kan je daar wat meer over zeggen? Uh, ja, dat, dat, zo had ik geleerd om hongbal te spelen, weet je. Dus... Toen ik zo'n 7, 8, 9 jaar was, voordat ik met de baal begon te spelen, begon ik met die amandelen, dus daar begon alles. Met een bezemsteel, hè? Ja, ja, ja, ja. En, en niet eens met een, met een hongslag, maar met een bezemsteel. Ja. <laughs> ja, dat zijn dingen, denk ik, waar ik me kan voorstellen, dat je daar nu misschien zeker de komende tijd nog wel eens aan terugdenkt. Dat je denkt van jeetje, daar is het begonnen, kijk eens waar ik nu ben. Ja, zeker. Ik doe het ook nog steeds, niet zo vaak als, als, als eerst, want ik speel nu met de bal, niet met de maandelen, <laughs> maar uh, ik, ik, ik, ik, ik doe het nog steeds. Kan je omschrijven hoe het in de stad nu is, hoe, hoe dit wordt gevierd? Gisteren bij de veld wordt het gewoon weg, heel leid. Ja. En, en, en weet je, de bombing die, die ze hadden gehad in, uh, in juli of juni, zo. Dus, dus de mensen waren niet vrolijk, weet je, na die bombing. En we hebben de World Series hier thuis gewonnen in Boston. dat is heel speciaal voor de fans. Ja. Heb je het gevoel dat, je, dat, dat misschien uh, uh, Boston op deze manier de sport weer een beetje heeft teruggekregen? Na, uh, nadat het misschien een beetje is verdwenen na die uh, verschrikkelijke aanslag? Ja, zeker weten. Uh, young, uh, onze team. We spelen niet eens voor ons, maar we spelen voor de stad. Weet je, door, door al die dingen dat ze. Uh... Dat ze uh, dat, uh, mee, mee hebben gemaakt. Ja, dat begrijp ik. Heb, heb je nog telefoontjes uit Nederland gehad? Ja, weer en, en, en uit Nederland. Maar ik kan jullie niet beantwoorden. Nee. Ik, uh, ik wens je nog heel, heel, heel veel fijne dagen. Komende... blijven we vooral van genieten. Hartelijk bedankt. Ja, hartelijk bedankt. En ik hoop dat je over minimaal twee weken... je toch gaat realiseren dat je de World Series hebt gewonnen. <laughs> dankjewel, dankjewel. Het telefoontje van Robert Meijer. kon hij dus wel ontvangen. Een uitgebreid interview, meer vanavond in Langs de Lijn of via NOS.nl. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Werknemers met een collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ... van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend...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 Je wilt het allersnelste internet voor 30 euro? Goede raad van UPC Business. Ga naar Access for All Zakelijk. En dan naar upcbusiness.nl. Een collectieve zorgverzekering die past bij uw bedrijf. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk voor meer informatie op cz.nl slash zakelijk. Hey ZZP'er. UPC Business weer. Ja, goed advies toch? Ons zakelijk internet voor 30 euro is anderhalf keer sneller dan bij Access for All... en nog voordeliger ook. UPC 60 MB zakelijk internet voor 30 euro XBTW per maand. Nergens anders krijgen ondernemers meer. UPCbusiness.nl. Wat levert optimale digitale klantbediening op? Volgens ons onderzoek met MIT gemiddeld 26% hogere winstgevendheid. De transformatie om dat te bereiken vraagt meer dan een nieuwe app of website...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 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de Verenigde Staten harder aanspreken... op het afluisteren van 1,8 miljoen telefoongesprekken in Nederland. Regeringspartij PvdA en oppositiepartijen SP, CDA, D66 en GroenLinks zijn hiervoor. Premier Rutte zei eerder vandaag in de Kamer dat het afluisteren door de NSE... van onder andere de Duitse bondskanselier Merkel totaal onaanvaardbaar is.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 En Andy Carlson en Rebecca Brooks, die in Groot-Brittannië staan voor het afluisterschandaal bij het opgeheven tabloid News of the World, hadden jarenlang een relatie. Dat heeft de openbaar aanklager bekendgemaakt bij hun proces. De twee hoofdredacteuren waren volgens de aanklager zeker zes jaar een stel. Hun verhouding kwam aan het licht bij het onderzoeken van hun computers. De aanklager vindt het belangrijk om de relatie naar buiten te brengen, omdat de twee onder meer worden beschuldigd van samenzwering. Dat was het nieuwsoverzicht. Dan het weer Gerrit Hiemstra. In het noordwesten en noorden regent het af en toe. In de rest van het land is het nog droog. Maar het regengebied trekt langzaam naar het zuidoosten. In het oosten en zuidoosten blijft het nog eventjes droog. Maar vannacht is het overal bewolkt. Af en toe valt er dan regen. De hoeveelheden blijven beperkt. De temperatuur daalt naar een graad of 9. En het blijft vannacht ook wat waaien. Zwakt tot matig uit zuid tot zuidwest. Aan zee vrij krachtig windkracht 5. Morgen is er ook veel bewolking. Vooral in het noorden en westen regent het af en toe. In de rest van het land blijft het grotendeels droog... maar in de loop van de middag gaat het in Limburg ook wat regenen. Opnieuw geen grote hoeveelheden regen. En de temperatuur komt uit op zo'n 13 graden. De wind is morgen matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. In de middag en avond krimpt de wind naar het zuiden en wakkert geleidelijk aan. In de nacht van morgen op zaterdag passeert een actief lage drukgebied... met flink wat regen, ook veel wind... Zaterdag of dag is het waarschijnlijk droog, dan zo'n 13 graden. In de avond en nacht passeert lage drukgebied nummer 2. Zondag af en toe zon, ook een enkele bui en een graad of 11. Na het weekend blijft het onbestendig met vooral maandag veel regen en veel wind. John Sohoka met de verkeersinformatie. 59 file's goed voor 207 kilometer. De meeste file's staan rond Rotterdam en Utrecht. En bij Amsterdam daar valt de drukte relatief wel mee. Opvallende file's op de A16 Breda Rotterdam richting Rotterdam. Daar staat bij knooppunt Ridderkerk 6 kilometer naar een ongeluk. En daar is de linkerrijst ook afgesloten. Op de andere rijbaan zat op de parallelrijbaan rijbaan er een ongeluk. 9 kilometer file tussen de klooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Bij knooppunt Ridderkerk is de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. En door de problemen op de A16... zal het flink vast op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Knoop in de 8 kilometer. Er zijn problemen bij de spoorwegen... want de politie heeft het treinverkeer... tussen Leiden en Den Haag-Mariahoeve stilgelegd. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Waarom u voor een heggeschaar van stiel kiest? Omdat onze machines gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn.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 Vier minuten over half zes is het. Er komt steeds meer informatie over de nieuwe militaire missie naar Mali. Onder leiding van oud-minister Bert Koenders... probeert de VN Mali met duizenden militairen te stabiliseren. Het Nederlandse kabinet wil ook een bijdrage leveren... Morgen dan wordt het plan gepresenteerd. 370 militairen daarheen, dat is het idee. Wilco Boom, weet je ook al meer wat die daar dan precies moeten gaan doen? Ja, de missie heeft twee doelen. In de eerste plaats inlichtingen verzamelen... en in de tweede plaats Malinese militairen en politiemensen trainen. Nou, en voor dat inlichtingwerk gaan er 80 commando's... naar het gevaarlijke noorden van Mali. En met hen gaan dan mee 70 inlichtingenanalisten En er gaan vier Apache gevechtshelikopters naar het noorden. Die hebben allerlei apparatuur waarmee ook weer onderzoek kan worden gedaan, maar die kunnen ook luchtsteun geven... als die commando's in de problemen komen. Nou, bij die Apache-helikopters moet je denken aan 120 man. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de piloten... en dan ook nog eens heel veel technici die ervoor moeten zorgen... dat in al dat zand alle boutjes, groefjes, moertjes en nippeltjes... op hun plek blijven zitten, want anders kan er niet meer gevlogen worden. En, en is het daarmee dan wel of niet een gevechtsmissie? Uh, nee, het wordt een heel andere missie dan uh, in Oerushkan. Uh, daar moesten de Special Forces uh, in, dat, uh, in die regio in Afghanistan... Die moesten daar uh, de, een gebied Taliban uh, vrijmaken, de Taliban verjagen. En dat gebied moest ook als een inktvlek steeds groter worden gemaakt. Nou, daar is nu geen sprake van. De commando's moeten in het noorden inlichtingen gaan verzamelen. Waar zitten de jihadis? Hoe zijn ze bewapend? Met hoeveel zijn ze? Wat kunnen ze? Maar het is niet hun taak uh, ze te verjagen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat er geen gevechten kunnen ontstaan. En het zijn risicovolle omstandigheden daar. Dus grote gevechten met dodelijke slachtoffers zijn echt niet uitgesloten. En vandaar ook dat het kabinet commando's wil sturen en uh, niet de Padvinderij. Nou, en er is altijd natuurlijk discussie. Moeten we het wel doen? Moeten we het niet doen? Wat heeft Nederland ermee te winnen? Hè? Behalve dat het goed is voor de wereld. Wellicht. Uh, soms in ieder geval. Nou ja, dat dat, wat in... zit hier nou ja, Dat laatste is in elk geval in dit geval uh, ook aan de orde. Mali dreigde begin dit jaar onder de voet te worden gelopen... door moslim-extremisten uit het noorden. Die zijn toen een halt toegeroepen door, Fran door Franse interventiemacht. En vervolgens hebben de Verenigde Naties besloten... een vredesmacht te installeren om het land weer stabiel te maken. Ja, en het kabinet wil daar met Nederlandse militairen een bijdrage aan leveren aan die internationale veiligheid. En dat is volgens het kabinet ook eigen belang. Er is sprake van grote onrust in die regio. Dat kan zijn invloed krijgen in Europa. Dan moet je denken bijvoorbeeld aan vluchtelingenstromen. Uh, je moet ook denken aan toenemende drugsmokkel via die onrustige regio. En alles bij elkaar is het kabinet daarom dus bereid een, een bijdrage te leveren aan die VN-vredesmissie. Ja, en de oud-minister Bert Koenders uh, speelt dus een belangrijke rol. Hè? Het gebeurt onder zijn leiding. Heeft dat er dan ook nog mee te maken dat Nederland graag wil? Nou, Koenders heeft in elk geval om die bijdrage gevraagd. Maar wat je hier van Haagse Bronnen hoort... is dat het kabinet die missie anders ook wel zou willen leveren. Uh, wat in elk geval een grotere rol speelt... is dat uh, Nederland, uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... Uh, echt hoopt dat Nederland binnen enkele jaren... weer een zetel in de VN-veiligheidsraad uh, kan krijgen. Een tijdelijke zetel. En door nu deze bijdrage te leveren aan die missie... zou de kans op zo'n zetel in de Veiligheidsraad... wel wat groter kunnen worden. Ja, en steunt de Tweede Kamer dit, voor zover je kan overzien? Nou, In elk geval de regeringspolitiek partijen PvdA en VVD. De Partij van de Arbeid wil al heel lang een bijdrage leveren in Afrika. De VVD wilde dat lang niet, maar nu wel, omdat de krijgsmacht bijna niks anders meer om handen heeft. Dus met PvdA en VVD heb je een ruime meerderheid in de Kamer. De oppositie wil zich nog niet uitspreken. De oppositiepartijen zeggen, uh, we moeten eerst we meer weten van wat we daar nou precies gaan doen. Die willen dus nog even afwachten waar het kabinet morgen mee komt. Er is in elk geval wel haast bij, want het is de bedoeling dat voor de kerst de eerste militairen al in Mali zitten. En de verwachting is dan ook dat dat het kabinet morgen de kogel door de kerk schiet. En dat kan eventueel nog een weekje later worden, maar waarschijnlijk dus morgen. Goed, welkomboom was dat vanuit Den Haag. Dan gaan we naar Den Bosch, want daar is een inval geweest in een woonwagenkamp. 16 mensen zijn aangehouden. Ik praat erover met politiewoordvoerder Dion Luijten. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ik, ik begreep dat uh, alle bewoners werden meegenomen en, en ook, ook kinderen. Waarom was dat? Ja. Nou, laat ik beginnen om, om even wat recht te zetten. Er zijn uh, in eerste instantie uh, 23 mensen aangehouden. Uh, daaronder uh, zijn 16 bewoners. Uh, die 16 mensen zitten nog steeds vast. De zeven mensen uh, die ook zijn aangehouden daarbovenop... die zijn inmiddels in vrijheid gesteld. Okay. Wat, wat betreft de kinderen... Nou ja, u kunt zich voorstellen op het moment dat wij uh, redenen hebben... om alle bewoners aan te houden... Uh, we kunnen moeilijk uh, minderjarige kinderen alleen achterlaten... Die zijn dus meegenomen op dat moment uh, onder, onder toezicht van hun ouders. Uh, die zijn op enig moment uh, ondergebracht bij familie of uh, uh, bekenden. En daar is dus goed voor gezorgd. Zeg, hem wat was de reden van deze inval? Ja, de reden is een, een, een, het is een, een actie geweest van uh, het integrale afpakteam... Uh, onder regie van de bekende taskforce in Brabant. Uh, wij zijn daar met, uh, met alle partners uh, bezig geweest... Om uh, op deze vrijplaats, zoals hij is aangemerkt, uh, te gaan handhaven. In Simpel Nederlands gezegd, we hadden redenen om strafrechtelijk uh, binnen te treden, maar ook om onderzoek te doen uh, vanuit bestuurlijk uh, niveau. Uh, we kijken dus uh, naar alles wat, uh, wat ons kan helpen in dat witwasonderzoek waarvoor die mensen vastzitten. Uh, de gemeente die kijkt naar uh, bouwvergunningen, uh, illegale grondtoeigeningen... dat soort zaken. Uh, en de belasting kijkt ook nog mee, dus uh, met heel veel partners. Uh, ...zijn we nu uh, bezig opgetreden tegen deze uh, zogenoemde vrijplaats. Ja, en, en heeft u iets uh, daartussen gevonden waarvan u nu al kan zeggen... ...ja, er was inderdaad iets aan de hand of er is iets aan de hand? Nou ja, neemt u in ieder geval van mij aan dat uh, de toestemming om deze actie te doen... ...pas komt op het moment dat er heel concreet uh, uh, bezwaren liggen tegen deze bewoners. Nee, dat begrijp ik, maar, u... maar wat heeft u gevonden? Ja, wij hebben in ieder geval uh, inmiddels geld aangetroffen, contant geld... ...en we hebben meerdere vuurwapens aangetroffen. Ja, en, en vuurwapens, Ja, dat heeft natuurlijk dan weer niet met witwassen te maken, of wel? Nee, maar het, uh, het geeft wel een beeld van uh, de, de omstandigheden en uh, van uh, het centrum waar we zijn. Nou, dank in ieder geval voor dit moment, die Luiten van de politie. Graag in de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Het geldmuseum in Utrecht heeft nu de deuren echt definitief gesloten. Het museum moet dicht omdat de subsidie is opgezet. Op deze laatste middag waren er nog behoorlijk wat bezoekers, vooral ook jongeren. En ook verslaggever Jeroen Wieland, die wandelde nog één keer door het gebouw. Geld, wat is dat? Is de vraag in een van de, de zijzalen, direct na de ingang. Geeft aan uh, hoe educatief het museum ook was. Met het beeld van heel veel jeugd die erop afkwam. Juist nu, deze tijd, lijkt educatie in zaken geld wel heel erg nodig. Bankiers schijnen het ook niet te kunnen, Helene buis. Nee, bankiers hebben nog een hoop te leren. En dat is, dat is treurig. Ik denk juist in deze tijd, waarin het uh, imago van de wereld van het geld... laat ik het maar even zo omschrijven, en dan vooral natuurlijk de banken... zo beschadigd is, uh, om dan juist dit museum te sluiten, dat tart elke beschrijving. Het is geen kwestie van bezuiniging. Het gaat ook niet over linkse hobby's. Maar wat is het dan wel? Eigenlijk gaat het over een, een vete tussen het ministerie van Financiën... en het ministerie van OCW vanuit de vraag... wie is er nou verantwoordelijk voor dit museum? En financiën zeggen, ja, wij zijn er niet om musea in stand te houden. En OCW zegt, ja, maar wij krijgen niet genoeg geld van financiën... om dit museum overeind te houden. Ja, zo blijf je elkaar de bal toespelen en wij zijn er de dupe van. Vreemd gegeven in zaken de financiering door het ministerie van Financiën was dat ze vijf ton subsidie gaven aan het museum, maar zeven ton aan huurinden hier, de Utrechtse munt. Ja, het is zo dat het uh, Geldmuseum, dat zit hier in het pand van, uh, van de munt. Daar betalen wij ongeveer 680.000 euro aan huur voor per jaar. En als je inderdaad realiseert dat het ministerie van Financiën... Uh, net iets meer dan 500.000 euro aan ons aan subsidie betaalt... dan kan je dus nagaan dat dus bijna 2 ton weer terugvloeit naar Financiën. Want de Nederlandse munt is gewoon 100% eigendom van Financiën. Puntgraaf voorbeeld ook hoe leerzaam van het rondpompen van geld. Het rondpompen van geld, maar ook eigenlijk het weggooien van geld. Want dit museum bestaat eh, pas sinds 2007. Het eh, is voor, eh, nou, het gebouw is toch zeker voor zo'n 11 miljoen verbouwd. En dat wordt nu na een paar jaar eigenlijk al geachtloos weggegooid over cultuur gesproken. Is dit ook een gebrek aan beschaving bij de beleidsmakers? Ja, ik vind het een gebrek aan beschaving... omdat je je niet afvraagt van... goh, wat staat hier, wat is de waarde... en dan heb ik het niet over de financiële waarde... maar over de culturele waarde van deze instelling... de culturele waarde van de collectie... en de wijze waarop die geëxposeerd en gebruikt wordt door ons. En daar is absoluut niet naar gekeken. Er is alleen maar geroepen van... wij willen dit museum niet meer en dus gaan we het sluiten. De boekhouders aan de macht. Dus zo kan je het zeker zeggen, ja. Heel educatief. Nou, ontluisterend vooral. De collectie gaat hoofdzakelijk naar de Nederlandse Bank in Amsterdam. Staat niet bekend als een ruim toegankelijk rijksmuseum. Dus dit is eigenlijk pure culturele armoede. Ik vind het echt culturele armoe. De, de Nederlandse Bank zal er zeker goed voor zorgen. Heeft ook gezegd dat ze de collectie verder zullen gaan ontsluiten. Maar de Nederlandse Bank is natuurlijk geen museum. He, dus ze hebben wel een bezoekerscentrum en ze zijn ook een nieuw aan het bouwen waarin ze zeker een stukje van de collectie zullen tonen. Maar juist de breedte van het onderwerp zoals wij dat hier in het Geldmuseum laten zien, van de vroege oudheid tot nu, allerlei aspecten van betaalmiddelen, ja dat komt daar zeker niet aan de orde. Het verdwijnt niet helemaal. Dus zou er nog een nieuwe toekomst denkbaar zijn? Het zou mij eerlijk gezegd niet verbazen... als over een paar jaar iemand in de Kamer zegt... goh, ja, moeten we niet eens een keer iets aan financiële educatie doen? En dat er dan geroepen wordt, ja, oh, we hebben niks. Nou, laten we daar maar eens een museum oprichten. En dan kunnen we eigenlijk opnieuw beginnen. Dat zei directeur Helene Buis van het inmiddels gesloten geldmuseum in Utrecht. Jeroen Wilaert sprak dus met haar. Dan gaan we naar John Soka voor het uh, file nieuws, John. Er staat in totaal 235 kilometer. De meeste vertraging in de regio Rotterdam op de A16... door ongelukken bij knooppunt Ridderkerk. Richting Rotterdam staat 5 kilometer. En richting Breda op de parallelrijbaan staat 10 kilometer. En daar is bij knooppunt Ridderkerk... de verbindingsweg naar de A15 richting Gorkum afgesloten. Door de probleem op de A16 staat het ook flink vast... op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen knooppunt Ketelplein en Terbrechtseplein 10 kilometer. Politiek op Twitter. Kandidaat lijsttrekker voor de PvdA in Europa, Zita Schellekens... die twitterde een half uur geleden vanavond weer in debat... met andere kandidaten in Eindhoven... het lichtend voorbeeld voor economie van vooruitgang. Goedenavond, mevrouw Schellekens. En u bent op weg naar Eindhoven nu... Dat klopt, ik zit in de trein naar Eindhoven, dus als de verbinding wat slecht is, daarvoor mijn excuses. Dan komt dat daardoor, want u gaat vanavond in debat. Er zijn vier kandidaten nog over voor het lijsttrekkerschap. U bent de enige vrouw, waarmee wil u het gaan winnen? Um, ik wil het gaan winnen omdat ik, uh, ik wil eigenlijk een nieuw Europa gaan propageren. Of een Europa dat actief de werkloosheid die maar op blijft lopen, met 26,6 miljoen werklozen in heel Europa, eens echt aan gaat pakken. En dat kan ook. En daarbij kunnen we volgens mij kijken naar Eindhoven. Zoals ik al zei in mijn tweet, een lichtend voorbeeld. Want daar wordt samengewerkt tussen bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en politiek. En op die manier heeft Eindhoven ervoor gezorgd dat het de slimste regio van de wereld is. Nou, echt geweldig en een heel erg goed voorbeeld. En dat moeten we eigenlijk gaan exporteren naar Europa. Ja, en, en hoe doe je dat, dat dan? Behalve nou, dat... zeggen dat het daar goed gaat in Eindhoven? Nou, dat, dat, dat, Hoe je daarvoor zorgt is, je moet eigenlijk dezelfde methode van werken gaan uh, gebruiken en propageren. Hè. Als we doen wat we deden, dan krijgen we wat we kregen. En als politiek kan je niet langer in je eigen ivoren toren bepalen hoe de wereld eruit moet zien en hoe de economie eruit moet zien. Daarvoor moet je echt samenwerken met die bedrijven, met die kennisinstellingen en ook met de burgers van Europa. En, en, hoe, kan dat, en hoe kan je dat vanuit het Europese parlement dan, dan sturen? Door daar telkens weer op aan te sturen. Dat Oh, nu valt de lijn even weg. Mevrouw Schellekens, ja, we waren er al een beetje bang voor. Bent u er nog? Oh ja, pardon, hoort u mij nog? Ja, u bent er weer. Nou, door er elke keer op aan te sturen en ook te zorgen dat die partijen een stoel aan de tafel krijgen... waar besluitvorming plaatsvindt en waar plannen worden gemaakt... En in hoeverre verschilt u ook met dit onderwerp van, van de anderen? Paul Tang, Robert Baroeg, Bernard Naron... die ook graag lijsttrekker willen worden. Ja, we zijn natuurlijk alle vier... Uh partij van de arbeidsleden, Sociaaldemocraten in hart en nieren. Dus daarin verschillen we niet. Maar wel de aanpak waar we voor kiezen. Waar ik zeg, we moeten samenwerken. We moeten alle kracht die er in Europa zit, volledig benutten. En dat kan alleen maar als we samen optrekken, is dat mijn focus. En bij de anderen is dat iets minder het geval. En u komt uit het bedrijfsleven, als ik me niet vergis. U werkt nu bij Heineken. Ja, ik heb lange ervaringen op mogen doen. Ik ben een partijtiger zoals het hier heet. Want ik heb lang gewerkt voor de Partij van de Arbeid in verschillende hoedanigheden... ook als politieke assistent van staatssecretaris Heemskerk. En ik heb drie jaar geleden wel overwogen nou ja, de keuze gemaakt... om ook te kijken buiten de politiek in het bedrijfsleven inderdaad te Heineken. En toen ging het toch weer kriebelen. Bent u er nog? Ik zei, en toen ging het toch weer kriebelen... na drie jaar bedrijfsleven. Ja, dat is de crisis... Die blijft maar voortduren. Daar moet iets gebeuren en daar wil ik voor zorgen. Goed. Dus ik wil de publieke zaak dienen. Nou, mevrouw Schellekens, uh, op weg naar Eindhoven. De lijn valt zo vaak weg dat ik voorstel dat we het hierbij laten. En uh, in aanloop naar die uh, uiteindelijke verkiezing... spreken we vast nog vaker met u. Dank in ieder geval voor dit moment, Cita Schellekens. Dank u wel. van het Comeback-album uit 2003 van Al Green. I Can't Stop. Het NOS Radio 1 journaal Mediaoverzicht. Gemaakt door Anouk Thijssen. Haarlem geeft als eerste gemeente van Nederland volgende week... een keurmerk aan coffeeshops die voldoen aan bepaalde regels... zoals het controleren op leeftijd en het beperken van overlast. Volgens RTV Noord-Holland vallen de koffieshops dan onder een minder streng regime... en worden ze niet meteen gesloten bij een overtreding. Van de 16 koffieshops in Haarlem krijgt de helft op 5 november dit keurmerk. Ik kan me niet voorstellen dat ik onhandig communiceer. Dat zegt vertrekkend burgemeester van Groningen Peter Reewinkel... in zijn afscheidsinterview met RTV Noord. Ik kreeg namelijk altijd de opmerking... je uh, communiceert heel goed. En da daarom vragen we je ook... Uh, bijvoorbeeld op het terrein van het staatsrecht. Dus ik, ik kan mij niet voorstellen dat ik alleen maar onhandig uh, communiceer. Het waren de jaren waarin het ook niet gemakkelijk was. Rewinkel vertrekt binnenkort naar Barcelona. Vanaf morgen is hij dus burgemeester af. Hij heeft veel kritiek gekregen naar aanleiding van zijn vertrek. Vooral het feit dat hij wachtgeld krijgt, dat viel niet goed. Er was even commotie vandaag op Twitter. PVV-leider Geert Wilders volgde namelijk voor het eerst... sinds hij in 2009 een Twitter-account opende, iemand anders. Op ad.nl vertelt... Pepijn Nachtzaam, dat Wilders hem volgde nadat hij de PVV-leider steun had betuigd. Wilders had namelijk gezegd dat hij blij is dat Donald Duck nog blijft bestaan... ondanks het massa-ontslag bij Sanoma. Maar nog geen half uur later had Wilders hem weer ontvolgd. Ergens jammer, zegt Nachtzaam, maar ik heb gelukkig een screenshot gemaakt... en ik denk dat ik het ook wel in mijn bio op Twitter ga zitten. Ja, het is Halloween en dat wordt zeker niet meer alleen in de Verenigde Staten gevierd. Ook in Tokio zijn zombies de straat opgegaan. Ja, daar moet je dan even hele enge gezichten bij denken. Het Amerikaanse Forbes heeft wat cijfers op over Halloween... in de Verenigde Staten op een rij gezet. Zo wordt in winkels bijna 8 miljard dollar uitgegeven... Anderhalf miljard daarvan besteden volwassenen aan kostuums die er steeds professioneler uitzien. Verder gaat er ruim 41 miljoen kinderen langs de huizen om snoep op te halen. Worden de meeste pompoenen in Illinois geproduceerd en zijn de engste steden om de nacht door te brengen Tombstone in Arizona, Slaughter Beach Town in Delaware en Kill Devil Hills in North Carolina. En ja, knopjes en kleuters. Als ze er een zien, dan willen ze er vaak ook op drukken. Maar in een rijdende bus is dat niet altijd handig, vond een buschauffeur uit Schiedam. De chauffeur zette een groep van 45 kleuters uit zijn bus... omdat ze een aantal keren op het stopknopje hadden gedrukt. Tegen RTV Rijnmond vertelde eentje wat ze hadden gedaan. Hmm. Ik helemaal steeds op het rode knopje gedrukt. En toen moesten wij allemaal eruit. En toen... Mochten we niet meer naar binnen, we moesten sorry zeggen... maar haar ging al lange de deur dicht doen en wegrijden. Ja, en toen moesten ze ook nog naar school lopen. Nou, de kleuters weten in ieder geval nu dat ze niet meer op het stopknopje moeten drukken. Ja, dat lopen duurde drie kwartier. De begeleiders waren verontwaardigd over het feit dat ze niet meer met de bus mee mochten. Dit was het mediaoverzicht, Anouk Thijssen, dankjewel. We gaan zo richting het nieuws van 6 uur. Als het goed is, hebben we daarna contact met uh, Sigrid Kaag. Nederlandse hoofd van de missie die moet toezien... op de vernietiging van chemische wapens in Syrië. Dat en meer, na zessen. Voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Onze invloed op de inrichting van de samenleving is groter dan ooit. Rubrieken van Barbara Barend, Bert Brussen en Justus van Oorn. Het feit dat ik mijn eigen stroom produceer is een rechtse hobby. Veel satire. De rubriek over smerige aflusterpartijken. En live muziek van Chris Berry en Prequicit. De kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet mee verzekerd. Ah nee hè. Wel zo slim. Extra voorraad in je magazijn direct mee verzekerd. Zakelijk verzekeren kan anders met Interpoler zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusief verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Werknemers met de collectieve zorgverzekering profiteren bij CZ... van een scherpe premie en extra ruime vergoedingen. Dat is bij veel HR-managers wel bekend. Minder bekend is dat bedrijven ook zelf van de collectieve zorgverzekering kunnen profiteren. Met diensten van CZ om medewerkers gezond en inzetbaar te houden. Hiermee beperkt u de risico's op verzuim. En dat kan kosten besparen voor uw bedrijf. Dat is collectief zorgverzekeren volgens CZ. Kijk op cz.nl slash zakelijk wat onze collectieve zorgverzekering voor uw bedrijf kan betekenen. CZ. Alles voor betere zorg.